...pad van de Aardvaders. Wat betekent dat precies? Dus dat Abraham over dit pad richting Jeruzalem ging? Ja, het is een hele oude weg waar, uh, waar we zeker uit de tijd van de Romeinen uh, mijlpalen hebben gevonden. Ja. Maar zoals hier in, in, in het land, het is niet zo dat als een weg eenmaal ergens ligt... ...dat je dan 50 meter of 100 meter verder dan aan een nieuwe weg begint. Dus dit is de al oude weg daar, die loopt van uh, het noorden van Sichem... Waar we Helemaal over de berg, uh, Bethlehem, Jeruzalem, Bethlehem en dan zo Hebron naar het zuiden, Beersheba. Zo. Waar Abraham uiteindelijk ook zijn tenten zou opslaan. Ja. Uh, het bijzondere is dat, dat uh, deze omgeving Gush et Zion heet, het, Zion, het Zionblok. In de 20 en 30e jaren zijn hier Joodse pioniers naartoe getrokken, hebben hier... ...pogingen gedaan om zich hier te, te vestigen. Een paar pogingen zijn mislukt, uiteindelijk is het in de dertige jaren wel gelukt. En er zijn een heel aantal dorpen hier gesticht, maar die zijn allemaal verwoest in de onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Ja, even, even want je zegt, ja, de pogingen zijn gedaan, maar waarom lukte het niet dan? Er waren wat Arabische dorpen in de omgeving. Ja. Uh, dat, dat was een factor die meespeelde. Een andere factor was, het is een heel steenrijk land, zoals je hier ziet. Het was best moeilijk om het land te ontginnen. Ja. Uh, het water was een probleem, ja. maar uiteindelijk was het toch de vijandigheid van de Arabische dorpen hier omheen. Het is allemaal wat heftiger, hier in de buurt van, van Hebron ook als we zuidelijker komen. Maar goed, in 1948 uh, zijn ze niet in staat geweest om deze zuidelijke poort naar Jeruzalem te houden. De dorpen zijn, zijn verwoest, uh, de kinderen zijn daarvoor ge geëvacueerd, de meeste mannen zijn omgekomen en de vrouwen ook. En de overlevenden van de mensen die hier ooit gewoond hebben, hebben na de Zesdaagse Oorlog hebben de dorpen weer nieuw leven ingeblazen. En als je om je heen kijkt zie je Neve Daniel. En je ziet daar aan de einde, zie je uh, aan ons voeten, uh, een dorp met een, uh, een rabbijnopleiding. En zo zijn er een heel aantal dorpen hier in de Goes et Sion. Zijn het dan allemaal settlements? Ja, het zijn allemaal settlements, ja. Maar deze zien er wel heel wat mooier uit dan uh, we op andere plekken wel eens zien. Ja, dus hier, ja, dit, dat, dat dit, verschilt... Dit, kijk, daar waar, waar, waar we uh, op andere plekken zien, dat er kerven zeg maar, staan of in ieder geval van die cabines... Ja, dit zijn allemaal gevestigde huizen. Dat, uh, van, van jongens, wij zijn sowieso niet meer van plan om weg te gaan. Het is wel zo, als je in een settlement komt, zoals we ook zien bij Bethel bijvoorbeeld... Dan zie je daar caravans en in die caravans zie je heel veel settlements. Ja. Uh, dat zijn de bewoningen van studenten soms, of van mensen die pas getrouwd zijn, die nog niet zoveel geld hebben. Ja, ja. En die beginnen dan met een caravan ja. en die sparen dan net zo lang door totdat ze in dezelfde settlement een huis kunnen bouwen. Okay. En zo is dat hier ook gegaan? En zo is dat hier ook gegaan. Ja. Het, begint met een, uh, het begint met een caravan en dan wordt het iets groter en dan uiteindelijk... Ja. Uh, en daar in de verte trouwens, dat is een heel ander verhaal, daar zie je Betar-Elit. Dat is een hele nieuwe stad ja. die, uh, die gebouwd is en waar, waar eigenlijk alleen maar ultra-orthodoxe joden wonen. Hmm. Die wonen daar bij elkaar. Ja. Goed, als we, als we uh, teruggaan naar het verhaal van, van Abraham, waar waren we gebleven? We waren gebleven aan het einde van uh, Genesis 14, de ontmoeting met Melchizedek en de koning van Sodom, die... Uh, die door Abraham bevrijd is en die naar Abraham toe gaat en die zegt, uh, zullen we een deal maken? Ja. Uh, ik neem mijn mensen mee en jij krijgt de buit. En dan zegt Abraham tegen hem, nee, er komt niets van in. Nog geen uh, veten, nog geen schoenriem, want ik wil niet later moeten zeggen dat u mij rijk gemaakt heeft. Hè? Met andere woorden, mijn deel is van de Heer, ik verwacht het van God, die zal me zegenen, niet de een of andere koning van Sodom. En, en God hoort dat natuurlijk en reageert daar gelijk op in Genesis 15 en zegt dan uh, vrees niet Abraham ik ben uw schild uw loon zal zeer groot zijn. He, tegenover het mogelijke loon van Sodom de buit ja. zegt God uw loon zal zeer groot zijn. En daar, Dat hoort Abraham dan en dan begint Abraham te sputteren. En die zegt ja dat zegt u wel mooi ja. Maar ik loop hier nu al tien jaar rond en u belooft van alles, maar ik zie er niks van. Bijvoorbeeld om, u heeft beloofd dat ik tot een groot volk zou worden. Mijn vrouw Sarah, die, die, die krijgt ja. geen kinderen en ik snap het natuurlijk wel. U heeft mij dat beloofd en nou gaat het via mijn knecht Jezus. Dat, dat kan ik begrijpen, maar ik ben het er niet mee eens dat u het zo doet. Dus Abraham had een paar discussies met God. Ja, hij verwijt het God zelfs hij zegt eerst nog van wat zult u mij nou geven. Ja. En vervolgens zie mij, gij hebt mij geen nakroos gegeven. Ja, ja hij verwijt dat God zelf. En nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. Omdat hij geen kinderen had. Precies. Ik denk wel eens dat wat Abraham daar doet, dat dat, dat heel dichtbij komt. Ja. Omdat wij de neiging soms ook hebben als God grote dingen belooft aan ons. Er zijn prachtige teksten in de Bijbel. Jezus zegt, als je iets bidt in mijn naam. Zal ik het je geven? Ja. Nou, dat is soms een tekst waar je niet overheen kan kijken. Of psalm 23, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En, en dan heb je zo gauw de neiging, net zoals, zoals uh, Abraham... als het niet, niet snel genoeg gaat zoals het er staat... dat je dan, dat je dan gaat kneden in, in wat je zelf kunt controleren en overzien. Dan ga je zeggen, ach ja, de Heer, mij zal niets ontbreken... Ja, is ook zo. Ik kan altijd nog naar de Aldi. Weet je wel? <laughs> of dan, dan gaat het over... Uh, over de gaven van de heilige geest. De gaven van profetie, de gaven van spreken in tongen, de gaven van genezing. Allemaal van die grote gaven, ons gevoel. En dat je dat dan gaat passen en meten in wat je kan overzien. En gaan zeggen, ja, dat, is, dat zijn gaven van de geest. Maar dat was voor, voor toen. Dat was voor de apostolische tijd. Dat was voor het zendingsveld. En dan, dan heb je het in een hokje geplaatst en dan... Dan, ja, dan, dan, dan hoef je er zelf niet aan te band worden. Ik heb zelfs gehoord, ik hoop dat dat een beetje overgewaaid is, maar bij kindermateriaal, ja, jaren geleden las ik dat in mijn eigen kerk. En dan ging het over de opstanding. En dan, uh, dan, dan hadden we bij de opstellers zoiets van, ja we kunnen die arme kindertjes natuurlijk niet aan het verstand brengen dat er werkelijk een opstanding is. Dus dan hadden ze iets van gemaakt van, ja Jezus leefde door en zijn gedachten leefden door in de hoofden van de discipelen. Weet je, dan heb je het maakbaar gemaakt. Ja. Ja. En dat is wat Abraham ook doet. En dan, dan, dan, dan lezen we dat, dat God Abraham uit zijn tent lokt. Uit zijn eigen cirkel van denken haalt. En dan laat hij hem opkijken naar de hemel. En dan zegt hij, tel nou eens de sterren. Ja. En, en dat zie je natuurlijk anders dan bij ons. Als iemand tegen mij horen zeggen, ik heb s'avonds mijn hondje wel eens uitgelaten, ik ben de sterren gaan tellen nou, ik kwam tot 18. Maar als je dat hier doet, dat zijn wolken ja, van precies. sterren. Ja, dat is ja. geen tellen aan. Ja, Wat ik aan dacht nog eventjes, terwijl jij uh, dit zo aan het uitleggen bent, is uh, dat als wij lezen in Hebreeën over de geloofshelden... Uh, dan, dan staat ook ergens. En dit waren gewoon de mensen net als u en ik. We mogen er blij mee zijn dat de Bijbel niet volstaat met de, de hoogtepunten van David en Abraham. Alleen maar. En ja. dat wij er alleen maar tegenop kunnen kijken. Ja. En, maar, maar dat de Bijbel ook het boekje open doet in hun twijfel en in hun onzekerheid. En ja. in hun, zelfs in hun, hun, hun, hun, hun tegenspraak tegen God, zeg maar. Ja. Is ja. Het is teken. natuurlijk heel makkelijk. Hè. Uh, uh, staat het in spreuken, dat vertrouwen niet op mensen... He, dus wat, wat, wat Abraham daar goed doet, is dat hij niet op een mens vertrouwt, He, als het ja, gaat om zijn bezit, om zijn inkomen. Hij zegt, nee, ik verwacht het van God. Daar, dat, dat is wel een goed vertrekpunt. Ja, en, en dan ligt twijfel en, en de ja. hoogtepunten van de geloof ja, heel ja, dichtbij bij ja, ja, ja, precies. Goed, het bijzondere is natuurlijk wel, je verwacht nu, nu gaat gebeuren, want God heeft het beloofd, en de, er de staat hoofdstuk 16, Sarah in nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En dan, dan zegt iets tegen haar man, uh, God werkt altijd middelijk, Abraham. <lacht> en uh, God wil ons gebruiken. En uh, hij, heeft, hij heeft je ervan overtuigd dat het jouw lijfelijke zoon zal zijn. En, en misschien gaat het niet door mij heen. En proberen het dan eens, laten we het dan eens op een andere manier proberen. Neem Hagar en, en, en, en heb een gemeenschap met Hagar, de slavin uit Egypte, van de farao. En, uh, en als zij dan een kind baart, als, als God haar zegent, dan zal ze het baren op mijn knieën. Zal ik het adopteren en dan zal het gelden als mijn zoon. En dan gebeurt dat zo. En dan raakt uh, uh, Hagar in verwachting. En dan baart ze een zoon. En dan noemen ze die zoon Ismaël. Ja. En ze denken dat, dat ze nou de plannen van God geholpen hebben om werkelijkheid te worden. Ja. En in de getalswaarde klopt het ook. Abraham is 243, daar hebben we het al eerder over gehad. En Hager is 208. Tel je dat bij elkaar op, krijg je 451. En dat is de optelsom van de letters van Ismaël. Het klopt wel. Nou, menselijke berekening zou je kunnen zeggen. Maar het merkwaardige is, als het verhaal afgelopen is in Genesis 16, dan staat er in mijn Bijbel een, een wit strookje voor hoofdstuk 17. Maar dat witte strookje telt voor 13 jaar. Zwijgen?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 Wandel onberispelijk voor mijn aangezicht. Ja, maar je zal maar 13, 13 jaar gewoon elke avond naar de sterren kijken. En denken van, ja, maar God had het me toch beloofd. En dag in, dag uit gebeurt er niks. 13 jaar lang. Je hebt alleen Ismaël, waarvan je weet, ja. die zal het niet zijn. Ja. Er zit ook iets in van, je ziet het bij meer mensen, hè? je zei me dat onlangs ook. Van, van dat, dat als, als je zo jezelf... En je eigen mogelijkheden en je eigen kracht, als je daarvan verwacht, om God te helpen misschien wel. Ja. Dat God je soms helemaal eh, terug laat vallen in je eigen kracht. Eh, totdat dat die eigen kracht helemaal is, is opgedroogd. En ik denk dat dat de ervaring van meer mensen is. Van Mozes, ja. van David die heel lang moest wachten en moest strijden voordat hij koning werd. Van Paulus. Ja, moest ook dit niet eh, wachten. Dat, dat, dat God zegt, kan je wel gebruiken. Maar ik ben nog veel te groot. Je ja. bent nog veel te groot. Ik kan mijn kracht alleen maar in jouw zwakheid. Ik, ik, mijn ja. grootheid. Je staat, jouw grootheid staat mijn grootheid in de weg. Ja, niet door macht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer dus de Heer. Ja. Maar God, het is niet alleen de belofte van de kinderen, het is ook de belofte van het land. Abraham heeft nog niets. En dan zegt God, neem een aantal dieren en, en slacht die en snijdt hij midden door en legt hij tegenover elkaar en, en, en ook een paar duiven en dan, dan wordt er een verbond gesloten zeg maar en wat de oorspronkelijke waarschijnlijk de oorspronkelijke betekenis van het verbond is dat de twee partijen daardoor heen gaan ja. en dat ze elkaar beloften doen en dat ze zeggen, zo mag het mij vergaan als die dieren, als ik mij niet hou. Aan die belofte. Aan wat ik beloof. Ja, precies. Maar wat het bijzondere is bij, bij deze belofte, die gaat over het land, over, over het bezit hier te mogen wonen op, op, in, in Gods erfdeel. Dat op het moment dat het gesloten moet worden, dat Abraham slaapt. Die, die heeft uh, dieren wegstaan jagen, die zo moe is gaan zitten en die. Die is weg voordat hij er erg in heeft. En dan, dan ga, gaat God er zelf als een vuurige fakkel doorheen. En dat is zo kenmerkend. Mm -hmm. Dat is kenmerkend voor de hele heilsverschiedenis. Uiteindelijk, uiteindelijk doet God het alleen. En we spreken dan wel over verbondsluiting, Maar verbond, berit in het Hebreeuws Heeft als stam kiezen. bara. Nee. En, en als je ook kijkt naar de synoniemen waar, waarmee dat woordje... Berit ver, vertaald wordt in de Bijbel, is het eet. Ja. Uh, uh, wat God zich heeft voorgenomen om te doen. Uh, het is God die kiest, het, het is God die het doet. Je zou, je zou het woordje berit soms inderdaad kunnen, kunnen vergelijken met een huwelijk. Mm -hmm. Maar dan toch vooral een huwelijk wat van God uitgaat. Ja. God die de bruid verkiest en die een huwelijk aangaat met zijn bruid. En, en de bruid die dat verbond dan verbreekt, zeg maar. Ja. Maar de kern van, van Berit is toch dat het eenzijdig is. Dat God de drijvende kracht is van, van, van Israël. Hij heeft ons gezegd voordat wij naar hem op zoek gingen. Ja. Ja. Goed, en dat, ja, dat komt dan samen in, in, in Genesis 17. Als God weer verschijnt en God opnieuw de belofte van een zoon doet. Binnen een jaar zal het zo zijn. Door de onmogelijkheid van Abraham... En van, uh, van Sarah heen. En dan, dan is ook het moment gekomen dat, dat het grote teken van de relatie van God en van Israël ingesteld wordt, de besnijdenis. Ja. En die besnijdenis, ja, ik zeg het maar heel gewoon, daar, dat betekent dat, dat, dat Abraham het mes moet zetten in zijn eigen uh, geslachtsdeel, in zijn eigen potentie, zeg maar. En, en daarmee moet aangeven, het is niet door de wil eens mans, nog door de wil des vleeses, maar door God. Hmm. Het is niet door jouw kracht. En het is zo bijzonder, dat zal altijd het teken zijn, tot op de dag van vandaag, van God met Israël. Israël, ik ben je terug. Israël, ik herstel Jeruzalem. Israël, ik vergader alle stammen. En ik, maak, ik vervul mijn heilsbelofte, maar, maar ik doe het. Ja. Ik doe het. Wees niet bevreesd. Je draagt het teken van je eigen onmacht. Ja. Aan je. Al ja. vanaf kindsbeen aan. Precies. En dan krijgt hij ook... Eh, krijgen ze beide een nieuwe naam. En die nieuwe naam... Abraham wordt Abraham. En Sarai wordt Sarah. Waarom is dat? Ze krijgen er allebei één letter bij. In ja. hun naam. En die ene letter is de Hebreeuwse letter He. Die wordt getekend als een een, een, een, een... een omgekeerde U, zeg maar. Met een opening linksboven. Ja. En de naam van die letter is... Venster. En je zou kunnen zeggen, ze, ze krijgen een nieuw zicht op de hemelse werkelijkheid. Ze krijgen een nieuw zicht, zijn aan het einde van hun Hebreeuws. Mm -hmm. En dan verschijnt God in zijn almacht en zegt, ik doe het. Ik geef je teken van zwakheid. Dat zul je altijd bij je dragen. Ja. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. In het Nieuwe Testament zegt dat ook, Paulus zegt dat ook. Ja. En, en, en, en, maar, en de naam die je. En, en die werkelijkheid, het zicht op die werkelijkheid, die, die, die symboliseer ik je door, door de letter venster aan je naam toe te voegen. Waardoor, er, is, waardoor ze dus meer zicht op God krijgen. Meer zicht op God. Een van de mooie dingen is natuurlijk toch dat als je verder leest, waar gaat Abraham dat venster voor openzetten? Ja. Voor Sodom. De eerste keer, dan gaat hij bidden voor Sodom. Mm. Eh, prachtige geschiedenis. Ondertussen is er wel, dat moeten we natuurlijk nu ook zeggen: Ismaël. Ja. En dat is, dat is, dat is toch dat, dat God doorgaat, ondanks alles. Hij, hij, na dertien jaar verschijnt hij weer. Maar Ismaël is er nog steeds. En, en Abraham en Sarah zullen ook het verdriet eh, ondervinden van hun keuze. Eh, eerst heb je als, als haar geen verwachting is dat ze. Dat ze, ...dat ze Sarah uitlacht, hè, boven Sarah gaat staan en dat Sarah zegt tegen Abraham, de, ik word gekrenkt door de Hagar, stuurde weg. En dan gaat ze weg en dan openbaart God zich aan de Hagar en die zegt ik zal je rijk zegenen, je zoon. Hij zal een heel groot volk worden, maar hij zal ook een wilde ezel zijn die, die op de grens van, van Israël zal leven... En zijn hand zal zijn tegen allen en de hand van allen zal zijn tegen hem. En uh, we weten dat de Arabische wereld de wereld van de islam zich vereenzelvigd heeft met Ismaël. En dat, dat bij, de, bij het schrijven van de Koran, waarin een heleboel genomen is uit de en uit de Bijbel met het zo verdraaid heeft dat waar, waar in de Bijbel Isaac genoemd wordt in de Koran en in de islamitische traditie Ismaël genoemd wordt ja, zelfs ja. een traditie dat die vertelt dat Abraham Ismaël uh... ja precies ja, dat, ja. dat Abraham uh, dat Abraham Hagar opgezocht heeft oh, ja. en dat hij samen met Ismaël de Kaaba de heilige steen, die zwarte steen het heiligdom in Mekka weer heeft gerestaureerd wat Adam Waar Adam mee begonnen was en wat, wat in verval is geraakt. En, en wat je natuurlijk tot... Bij Ismaël zie je ook, dat hij straks ook, als hij geboren is, dan zijn ze weer terug. En dan, dan wordt hij wat groter en dan wordt Isaac geboren en dan drijft hij de spot met Isaac. En dan moet hij weg, dan is het over. Ja, en... ja want daar staat natuurlijk over 13 jaar tussen. Ja, ja precies. Dus je hebt een jongen, een tiener van 13 jaar tegenover een baby van. Uh... Ja, hij spot hem. Ja. Maar wat is dat, dat, dat, die, kleine, die kleine Isaac. Ja. dat is toch om te lachen. Hè? Ja. Ja. Zo heet hij ook nog eens een keertje. Ja. Maar, maar het bijzonder is natuurlijk dat die controverse tussen Ismaël en tussen Isaac, dat die hier zichtbaar is. Ja. Ja. De, de, de miskenning van Ismaël, ik ben op de de de grens, En op de grens van Israël. De grens van ja. Israël. Ik ben toch de oudste, ik ben toch de belangrijkste. Ik zou toch, en dat zegt de islam, eh, jullie zijn er geweest, maar jullie, dat zeggen ze tegen het christendom en tegen het jodendom, jullie zijn een, een, een religie die voorbij gegaan is, die voorbij gestreefd is door een hogere openbaring. <lacht> en dat is de openbaring aan ons, aan Ismaël. En daaronder zit die, die bittere emotie van de jaloezie, de miskenning, die je ja, hier ploft. Ja, maar, maar dat is... Enerzijds begrijpelijk. Als, hij, als de, de islamieten ook zouden zien zeg maar, de traditie van God in wat hij steeds aan het doen is. Dat hij zeg maar, niet de oudste uh, het erfrecht geeft, maar heel vaak de jongste. Dan zouden ze zien dat het niet alleen maar gaat om Ismaël en Isaac. Maar dat het ook gaat uh, bij Jozef kinderen en bij andere kinderen die daar zeg maar uh, waarbij de jongste het erfrecht krijgt. Dus het lijkt wel, zeg maar, een geestelijke wet die daar ja. neergezet wordt. En als zij zicht zouden hebben, als zij ook zo'n venster zouden hebben, naar God toe, dan zouden ze maar dat begrijpen. En dan zou die jaloezie niet hoeven te ontstaan. Nee, precies. We hebben dat misschien zelf ook wel eens verkeerd begrepen in onze traditie, hè? Dat, dat je verkiezing en verwerping hebt en zo. Ja. Maar als God... Uh... Jozef verkiest, of hij verkiest Isaac, of hij verkiest Jacob, ja. straks. Dan doet hij dat niet omdat hij de, de rest verwerpt. Nee. Maar het is verkiezing tot dienst. Het verkiezen verkiezing tot, tot, tot het dragen van de zegen. En die zegen die is, is bedoeld voor de rest. Ja. Ik zeg wel eens, Ismaël zit op de eerste, eerste rij. Ja. De eerste die... En dat is ook concreet zo. Als, als Ismaël hier naar Isaac zou toegaan... en... en, en, en de, de, Isaac zou omhelzen. Dan zou de eerste... ...die daarvan zou profiteren... ...die daarvan de die eerste... Hè, ...als God heeft gezegd tegen Abraham... ...wie u zegent zou ik zeggen... ...de eerste die gezegend zou worden is de Arabische wereld. Veel eerder dan Europa. Ja. Veel eerder dan Amerika. Ja, ja. ja, en, ja want de, als er vrede in dit land is... ...profiteert iedereen daarvan. Precies. En, ja. en er zijn zoveel profetieën... Die, waar, ...waarbij God inderdaad... Uh, ...de volkeren tuchtigt omdat ze, omdat ze zich buitensporig gedragen hebben tegen zijn oogappel, tegen zijn eerstgeboren zoon. Maar er staat heel vaak bij, in Jeremia 16 lezen we dat, we lezen dat in Zachariah 2. Maar als ze zich zullen gewennen aan de wegen van mijn volk, hè, aan de weg die ik ga met mijn volk, ja. als ze daaraan zullen wennen... ...en zullen gaan zweren bij mijn naam, niet bij een vreemde god... Ja. Niet bij een alternatief dat die, die, die hoger staat, want niet alleen Ismaël wil hoger staan dan Isaac, maar ook Allah, hè? Allah de, de, de, de beleid is, Allah is groter, de God ja. van Ismaël is groter. Als we dat zouden laten varen, we zouden gaan zweren bij mijn naam, dan zegt God niet alleen, en hier klinkt dat dan heel actueel, dan zegen ik jullie, maar dan zegt hij, dan zal ik jullie een plaats geven, dan zal ik jullie bouwen in het midden van mijn volk. Ja. God is helemaal niet een God van de twee staten oplossing. God is niet een God die zegt, hier mogen alleen maar joden wonen en de rest moet wegwezen. Helemaal niet natuurlijk dat hier geen joden mogen wonen. Maar God, God die zegt, jullie zijn ook mijn kinderen. Ja, maar hij heeft ook altijd ruimte gehouden voor de vreemdeling. Ja. ja dus ja, Het is wel heel bijzonder om te zien dat uh, zeg maar zo'n heel volk, de afstammeling van Ismaël, zeg maar, toch de route kiest van bitterheid. En haat. Ja, wat doet dat met jezelf, hè? Ja. Ik bedoel, het is niet alleen maar dat je, dat dat, het maakt mensen ook, het, het verkrampt mensen ook, zeg maar. Ja. Het haalt de humor ook weg uit mensen, ja. zeg maar. Ik heb nog ja. één, één brandende vraag die me opkwam terwijl jij aan het ja. uh, vertellen bent. Uh, je had het over dat venster waardoor ze zicht kregen op God. Maar niet, het zegt dat de Messias. Jezus als Messias. Abraham bedoel je? Nee, de, de, de mensen die hier nu leven. Ja, dat is een Want... verhaal, hè? <laughs> ik, denk, ik denk niet dat je kunt zeggen dat iedereen die hier woont uh, het juiste venster op God heeft. Dat geldt voor Abraham. En van Abraham staat dat Jezus zegt, hij heeft ernaar verlangd om mijn dag te zien. Ja. Ja, Abraham maar, was maar, maar. maar Abraham kreeg ook, en, en, en natuurlijk eigenlijk dat begint bij Mozes, van print het je kinderen in, dus, dus op de een of andere manier moet die dat zicht toch ook verder zijn gebracht. En ze hebben natuurlijk een bepaald zicht op God, maar toch is die verblinding gekomen. Dat is een lang verhaal, wat je vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen, maar um, het zicht op de Messias is altijd gebleven. Ja. Ook het zicht op een Messias zoals wij die zien. Zelfs een Messias die zal lijden. Dat ja. is een onderdeel van de Joodse traditie uh, voor zeg maar, het jaar 70. Uh, grote geleerden, ook uit Joodse uh, hoek, die zeggen... Uh, het grote verschil tussen, tussen Jodendom en Christendom, als je naar de eerste eeuw kijkt... Is, is niet dat we een heel andere traditie hebben over de Messias... een hele andere verwachting van de Messias... ...maar dat we, dat, we, dat we niet geloven dat het Jezus van Nazareth was. Ja, precies. En hoe komt dat nou? Je komt toch altijd weer terug op, uh, op Romeinen 11, vers 28... ...dat God zegt, en het gaat eerst de wereld in. Uh, ze zijn vijanden van het evangelie. God heeft ze een gedeeltelijke verharding gegeven. Een verharding van de ogen, Bij de ja. daar staat dat verharding. Ja, ja. Ze kunnen niet doorkijken, ze, ja, het wordt vastgehouden... En waarom? En dan zegt Paulus, het is te willen van jullie hoor, het is te willen van jullie, het is niet zomaar, het is geen bedrijfsongeval, nee. het is niet zo, het is toch ook wat, na al die eeuwen komt eindelijk de Messias, ik kan me voorstellen dat ze het in Ethiopië of in, in Peru niet geloven, nee, maar Israël zelf heeft er moeite mee, dat is niet zomaar een incident, wat God niet heeft voorzien. Daar heeft hij de hand in en dan zegt hij, maar ze blijven, want Gods verbond is trouwens natuurlijk eeuwig, ze blijven naar de verkiezing omwille van de vaderen. En die vaderen die, die zijn in de hemel, die ja. staan bij, bij, bij God. Ja. En, maar het is natuurlijk ook iets anders, dat, dat, dat wij als kerk, en, en een van de redenen ook van deze uitzending, dat we proberen terug te wandelen, maar wij hebben die vervreemding, hebben we niet. Hebben we hebben we, hebben we ver, ver, verdiept? Hè? Ja, we, we spraken gisteravond een, uh, een collega van je, die had hier opname gemaakt ja, en ja. die sprak met een. Uh, die sprak erover over de messias. En die schrok van het antwoord. Ja, hè? ja precies. Van Joodse mensen die zeggen, wij, wij hebben maar van van jullie messias hebben we alleen maar lijden en ellende en onderdrukking en de dood gezien. Ja, Hoe kan die dat nou ja, zijn? Precies. Ja. Hoe kan, kan de. Hoe kan, hoe kan de Christus nou de Messias zijn? Hoe kan Jezus de Messias zijn als in de naam van Jezus zoveel Joden vermoord zijn? Ja. En daar kunnen wij geen verandering in brengen. Dat moet God zelf doen. Ja. Hij moet dus ook dat stukje van het venster gaan openen. Jazeker. Eh? Ja, ja, <laughs> nou Henk, heel hartelijk dank voor uh, deze aflevering. Het was weer bijzonder om te horen. En uh, ik zie er dan uit uh, wat we in de volgende aflevering gaan doen. En thuis... Als u heeft gekeken naar deze uitleg van Henk, dan kunnen we eigenlijk maar één conclusie maken. En is dat uh, wat God belooft, dat hij dat ook doet. Maar ook dat hij leert dat waar uh, Abraham uh, door dat venster heen mocht kijken, dat hij ook gelijk ging bidden voor de koning van Sodom. En dat is ook iets wat God ons wil leren. Dat als wij gaan zien wat God in ons leven wil doen in uw leven in mijn leven dat hij ons ook beweegt om voor anderen te gaan bidden en als we het dan over anderen hebben dan zou ik zeker zeggen van laten we bidden voor dit volk voor de mensen die hier wonen hier in de settlements die ervoor gekozen hebben om in deze plek god te dienen hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering en wat ik nou zo mooi vind van deze tijd is dat dat die